Maar uh, Motta komt voor Montolivo. Ik ben benieuwd hoe het nu gaat staan. En dat allemaal na 56 minuten. Daarmee is Prandelli door uh, zijn wissels heen. Al eerder geschetst in uh, de rust. Dat is vrij vroeg. Maar goed, met deze elf moet het dan maar gebeuren. Richting het einde van deze wedstrijd moet er wel even een 2-0 achterstand worden weggewerkt. Hey, je kunt niet echt zeggen dat behalve die natalen er veel Italianen inmiddels voor Castilla zijn opgedoken. Iniesta met een bal bedoeld voor Xavi, Nu wel doorzien op dat uh, middenveld van Ita Ita Ita Ita Italië. Met de Rossi. Bal richting Balotelli. Rot, oh, Balotelli die maakt zich wel makkelijk vrij. Hij geeft de bal vervolgens op die Natale die niet voor de goal maar nu aan de rechterkant staat. Te maken krijgt met Sergio Ramos die die meeneemt uit het centrum. En de speler van Madrid maakt een uh, overtreding. En dus mag Italië nu een uh, vrijtrap nemen. Ik heb toch de indruk dat uh, Thiago Motta gewoon achter de uh, aanvallers gaat spelen. Zeg maar daar waar Montolivo in feite ook stond. Wat je daar dan mee uh, wil bereiken, vraag me eerlijk gezegd af. Maar goed, wie weet, weet Prandelli iets wat wij niet weten. De vrije schop komt er in ieder geval. Dat heeft met die wissel niets te maken overigens. Maar toch, dat betekent dat Cassias de boel organiseert. Dat de Italianen komen. En ook de mensen van achteruit die lengte hebben. Bart Zaak die bijvoorbeeld meekomen. En ook gevaar dus door de lucht dreigt. Want dat hebben we al eerder gezegd. Spanje heeft niet langs helft al van het langste helftal van dit Europees kampioenschap. Pirlo gaat de bal nemen vanaf de rechterkant. De eenmansmuur heet Iniesta, Dat is niet echt een muur. Er komt een voorzet. Casillas stompt de bal weg. Het doet dat juist voldoende om hem zijn strafsomgebied uit te krijgen. Aan de andere kant van het veld houden de Italianen wel balbezit. Met Balotelli die gaat schieten en over de goal schiet. Dat doet hij hier mee buiten het strafsomgebied. Iets aan de linkerkant krijgt de bal aangespeeld van Balzeretti. En uiteindelijk gaat de bal de inzet dus van Balotelli. Wel een flink stuk naast de goal. En ook uh, was de bal sowieso te hoog geweest. Maar het is tenminste een poging van uh, Italië... dat dus tegen een tweede achterstand aankijkt na 58 minuten. En ik denk eerlijk gezegd dat er nu een Spaanse wissel aankomt... en dat Silva naar de kant gaat. En wie komt er dan voor hem in het veld? De doelpuntenmaker, de man die het eerste doelpunt maakte... gaat inderdaad naar de kant krijgt een staande ovatie van het aanwezige Spaanse publiek in Kiev. Heeft wat dat betreft de harten gestolen. En deze speler van Manchester City. er staan er twee op het veld vanavond. Want Balotelli is natuurlijk de andere. Wordt vervangen door een speler van Barcelona. En dat is Pedro Rodriguez. En dan is het dus echt alleen nog maar Real en Barça dat de klok slaat in het helftal van Del Bosque. Die overigens vanavond wel een soort van geschiedenis kan schrijven. Want alleen Helmoet Schön. Kent u nog, man met pet in ja, 72 gelukkig. en 74, Duits bondscoach. Slaagde erin twee achtereenvolgende toernooien en prijs te pakken met een nationaal elftal. Hij deed dat bij Duitsland. Del Boske staat op de rand van twee, zijn tweede Spaanse victorie. Ja, 72, 74, schön. In een tijd dat Duitsland natuurlijk werkelijk ongelooflijk successen boekte. Want 72 de finale haalde die dus won. 74 won, daar hoef ik het verder niet meer over te hebben. 76 de finale haalde. Toen uh, wonnen ze er niet. Nou, 78 werden ze min of meer de oranje uitgeschakeld na een 2-2 in de poel toen. Uh, in 80 stonden ze er gewoon ook weer. Wonnen ze hem weer van België. Dat was overigens schön al weg, hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar in 82 dachten ze, nou doen we nog een finaletje. Die verloor ze dan van Italië. Maar het is ook echt ongelooflijk dat je in zes toernooien vijf finales haalt... Om je vingers bij afterlick. En eerlijk gezegd had ik ze ook hier verwacht in plaats ja, van Italië. Iedereen, want niemand verwacht eigenlijk iets van Italië voorafgaand aan dit uh, toernooi. Ik heb het al eerder gezegd, het werd ook ineens heel populair om uh, Italië te gaan adoreren gedurende dit toernooi. Daar was ook wel wat reden voor. En uh, was het niet Prandelli die zelfs nog kort voor aanvang van het toernooi zei... Ja, misschien moeten we ons wel terugtrekken met al dat gezeur in het land. Met dat omkoopschandaal met spelers uit zijn selectie die uh, werden gearresteerd. Die hun onschuld moesten gaan bewijzen oftewel de land een dikke smet op het Italiaanse elftal. Maar uiteindelijk eenmaal aangekomen in Polen en Oekraïne... is het gaan lopen, dat Italiaanse machientje. Het is gaan snorren tot deze dag in Kiev. Want van een snorrend motortje is tot op heden geen sprake. Want na een uur spelen staat Spanje met 2-0 voor tegen Italië. En is er even een probleem bij een van de Spanjaarden. Wie zit daar op de grond? Dat is de invaller Motta. Die is geblesseerd geraakt. En als hij nu een serieus probleem heeft... En, heeft... en het lijkt erop... dat dat het een spierblessure is. Uh, ja, dan uh, ja. mag Italië de rest van de wedstrijd met uh, tien man verder. Als het is wat ik denk dat het is. Want er is namelijk, uh, het gebeurt wel in een duel, maar zonder contact. En hij grijpt ineens naar zijn hemstring. Dan ja. uh, denk ik dat dit einde wedstrijd is voor Motta. Die dus echt net in het elftal staat als vervanger van Montolivo. Nou, het verhaal is bekend. Drie keer gewisseld. Dan houdt het meestal wel op. Zelfs als je zegt, maar wij zijn eigenlijk heel zielig. Oh nee, dit is klaar hoor, Motta. Ja. Nou, je zag het al aan het gezicht van, uh, van Prandelli. Die eigenlijk al zoiets had van, nou ja, gegokt en verloren. Dit gebeurt mij ook nog. Dit kan er ook nog wel bij. Maar dit is over. Hij kan niet meer, hij kan niet meer lopen. Nee, dit is een uh, probleem met de hamstring voor Thiago Motta, Die uh, zijn geld tegenwoordig verdient bij Paris Saint-Germain. En nu op een brancard naar het veld moet. Er zou een... Staat. Van het veld moet. Die, er is een wonder nodig om hem nog op te lappen. Maar ik heb de indruk als ik zo naar zijn glazen en kijk... dat hij er ook niet meer in gelooft. Dit lijkt me echt een probleem met de hamstring. En als daar iets mis mee is, dan is het ook echt mis. Nee hoor, die gaat meteen de tunnel in. Ja, de snelheid waarmee men langs Prandelli loopt... en de verzorgers geeft aan dat wij van Motta niet veel meer gaan horen vanavond. Maar waarom ga je ook in een wedstrijd waarin je al twee keer gewisseld hebt... na 58 minuten je derde wissel doen? Waarom? Nou, nou ja, dat zal de kritiek zijn die op Prandelli komt. Nou, en terecht. Na afloop van, van dit duel en dat is terecht. Niet dat men daar nou de, de titel mee heeft weggegooid. Maar wel de kans om nog iets aan die achterstand te doen. En met die man is dit natuurlijk gelopen koers. 2-0 staat het voor Spanje. Iets meer dan een uur gespeeld. En Italië staat nog met tien. Niet eens door rood. Maar gewoon omdat Motta na vijf minuten spelen al spierblessure oploopt. En zijn derde wissel, uh, Prandelli zijn derde wissel al had gebruikt. Ja, gaan nou, nou, we nou, maar door. Ze zijn wel nog bezig langs de kant om uh, Motta wat uh, te masseren. Om te kijken of het misschien toch nog gaat. Maar zoals gezegd, als dit, en dit lijkt echt op een hamstringblessure. Dan ja. is dat echt onbegonnen werk. Dat goed, Paris Saint-Germain ook fijn vinden als ja, hij heerlijk doorgaat. Ja. Ja, er komt binnenkort wel een uh, gala-wedstrijd tussen Paris Saint Germain en het Italiaanse elftal. Dat is wel heel sympathiek. <lacht> of een hoofd van en, rechtszaak. Ja, precies. 63 minuten gespeeld. Italië met 10 na dat uh, ongelukkige moment. Valt aan. bal blijft wel of net niet binnen. Aan de linkerkant van het veld. Blijkbaar via Balzaretti net wel. Balotelli tussen drie Spanjaarden door. Houdt er nog een vrije schop aan over, ook omdat hij zich heel slim laat vallen. Nou ja, hij krijgt nog een duwtje mee. Maar zoekt dat uiteraard op, weet dat daar in ieder geval nog wat te halen valt. Als je tussen drie mensen in gaat staan, is er altijd wel eentje. Dat leek me Arbeloa aan nu, die een hand op je lichaam legt. En dan krijg je een vrije schop en dan kan het. En ja, dat is lastig, want ze stonden alle drie al met hun handen in de lucht van ik doe niks. Maar er is er toch eentje die Balotelli geraakt heeft. Goed, het is een uur om te raden wie, de 63 minuten komt die vrije trap terwijl. Pierlo daar uiteraard achter. Ja, dit zijn al van die momenten waar je misschien profijt van kan trekken. Met de centrale verdedigers mee voorin. Pilo kijkt. Pilo loert. En uh, kijkt naar wie er richting de eerste paal gaat. bal gaat naar de tweede. Daar wordt uh, de Rossi naar de grond gewerkt. Maar het is uh, andersom. Of is het gewoon een doeltrap? In elk geval. Puenza heeft uh, geblazen op zijn fluit. Maar niet voor een overtreding op uh, de Rossi. Het is uh, Busquets die met de Rossi dueleert. Nou ja, toch wel een tikje uitdeelt. Maar uh, uiteindelijk uh, gaat het allemaal uh, gewoon over de achterlijn en gaan we een doeltrap krijgen voor de Spanjaard. Zo is het, dat gebeurt uh, na 64 minuten. En uh, Spanje is dus nog altijd, of Italië, pardon, nog altijd met een mannetje minder in het veld... door uh, de aftocht van Motta. Terwijl uh, Casillas een doeltrap gaat nemen na het uh, moment van zo even in de wetenschap... dat je met een man meer tegen het team... Man dus uh, met een 2-0 voorsprong. De wedstrijd mag uitspelen met nog een half uurtje te gaan. Dat het normaal gesproken aan Spanje wel besteed zal zijn. Bal gaat via de Italianen terug naar Buffon. Na die lange uittrap van Casillas. Bal wordt uh, door Bonucci teruggekopt. Komt dan aan de rechterkant bij Abate uit. Abate trapt op de helft van Spanje. Daar staat van de Italianen erg alleen Balotelli. Die kan er niet bij. Alba neemt over. En als er wat ruimte komt en die continu voor de Spanjaarden... dan denk ik dat het tiki-taki voetbal weer terugkomt. Tiki-taka moet je geloof ik in het betere Spaans zeggen. En daar komt men via Pedro hakje van uh, Fabregas, maar geen contact met anderen. Ik denk eerlijk gezegd dat hoe leuk het eerste kwartier van deze tweede helft ook was. En hoezeer wij ook het gevoel hadden dat de 2-1 net zo dichtbij zou zijn als de 3-0. Dat nu toch het gevoel wel is dat de 2-1 plotseling heel ver weg is. En de 3-0 gevoelsmatig in ieder geval heel dichtbij. Of er moet nog iemand opstaan bij uh, Italië met een uh, prachtige individuele actie. En dan kijk je toch heel snel naar uh, Balotelli. Maar uh, ook zijn avond is het zeker niet... En de Spanjaarden gaan dit niet weggeven. Xavier Alonso, bal naar Jordi Alba geniet ontzettend veel vrijheid aan de linkerkant. Balletje aannemen. Breed. Xavier Alonso naar Iniesta in de as van het veld. Kort bij staan veel spelers. Xavi staat er onder meer. Uiteindelijk Jordi Alba weer gevonden. Aan de linkerkant. Weer terug naar Xavier Alonso. Zo speelt Spanje de bal rond. En wacht het op dat ene moment om die steekbal te geven. Nou, daar komt hij op Fabregas. Fabregas houdt wel het balbezit. Hoewel die door Barzacchi wordt achtervolgd. En draait daar keurig omheen. Past de bal vervolgens in de voeten van een andere Italiaan. Daarmee loopt een wonderschone actie. Slecht af. Italië probeert er vervolgens uit te komen. Maar diepte kun je niet zoeken. Als zowel Di Natale als Balotelli nog op eigen helft verkeerden. Bal gaat vervolgens naar de linkerkant. Maar gaat ook over de zijlijn. Ja, Italië komt nu met een man midden toch weer een beetje in de problemen. En ja, ik zou bijna zeggen, het doet weer wat het altijd deed. Namelijk de diepte zoeken in de breedte. Als u begrijpt wat ik bedoel, dat doen ze nu ook. Hoewel het ook een beetje paniekerig uitverdediger was. En daarbij de bal per definitie onderroepelijk weer kwijt. En ik vrees dat we nu een fase krijgen waarin Italië alleen nog maar achteruit kan lopen. Spanje de lakens uitdeelt, rustig combinerend zoeken naar dat ene kansje, dat ene gaatje dat er vroeg of laat toch gaat vallen. En dat het dan binnen nu in een minuut of tien 3-0 staat en de wedstrijd definitief op slot zit. Nu mag Italië nog wel hopen. Zoals gezegd met zijn tiener naar de blessure van Motta. Drie keer al gewisseld aan Italiaanse kant. Door Prandelli komt de voorzet van de Italianen. Stuit het op de borst of op de billen eigenlijk van Bazzaretti. En gaat dan over de zijde. En Arbeloa gaf de voorzet en mag nu nadat die bal over de zijde is gegaan, gaan ingooien. Gaat die bal op zijn gemakje halen. Gaat vervolgens kijken of er iemand is die die bal wil hebben. Pedro is nog fris. Is invaller. Draait vervolgens om Balotelli heen. Dat was de opzet. Maar Balotelli verovert de bal op hem. Pedro maakt vervolgens de overtreding. Italië mag nu aan de linkerkant een paar meter bij het grasopgebied, weg een vrije trap gaan nemen. Die Natale en Balotelli zullen nu voorwaarts moeten gaan. En het nemen van deze vrije trap maar aan Pirlo of aan Balgeretti over moeten laten. Het is inmiddels gebeurd, het nemen tenminste van die vrije trap naar de achterste lijn. Daar waar Barzacchi en Bonucci elkaar de bal toespelen. Spanje komt weer storen, komt vroeg storen op die laatste lijn. Gedwongen dus Italië weer om de lange bal te spelen. En dat is inleveren geblazen in dit geval bij de Spanjaarden Jordi Alba. Xabi Alonso, Chavi. Nou, zijn steekbal nu mislukt. Italië neemt weer over. In minuut 68 van deze wedstrijd als Abate voorwaarts wil. Maar dan steekt Jordi Alba weer een been uit en gaat de bal over de zijde. Ingooi voor de Italianen van de rechterkant. Abate doet het naar Pirlo. Die we dus in deze wedstrijd ook nauwelijks hebben gezien. Maar dat geldt eigenlijk voor alle kopstukken van Italië. Waar we toch in de halve finale en de kwartfinale toch zo van genoten. Omdat ze mooie dingen lieten zien. Maar nu ja, wat ondersneeuwen eigenlijk in hun eigen onkunde. Klinkt wat onvriendelijk. Maar ze zullen toch zo eerlijk moeten zijn om te constateren dat Spanje vanavond gewoon echt een stuk beter was. En dat Italië gewoon geen voet aan de grond gekregen heeft. Hoezeer ze dat ook wilden. Maar ook niet het spelletje hebben kunnen spelen van de afgelopen wedstrijden. Want toen vonden ze toch energieker, scherper, beter. Misschien in een dag minder rust. Daar hadden we het in de rust ook al over. Dat dat uh, toch ook niet helpt in deze fase van het toernooi. Want de rust was kort. Terwijl Spanje weer komt via Iniesta, linkerkant van het veld. Steekballetje, het strafselgebied binnen, blijft buiten het bereik van Fabregas. Ja, wat er in ieder geval wel hebben gedaan... is het spel van de Italianen buitengewoon goed geanalyseerd... en uiteindelijk ook onschadelijk gemaakt natuurlijk. Want Pirlo krijgt niet de ruimte die hij zo graag wil. Daarom laat hij zich toch terugzakken op eigen helft... en uh, probeert hij uh, de ruimte voor zichzelf te creëren. Meer ruimte is dan eigenlijk nauwelijks gegund. Want hoeveel goede passes van Pirlo hebben we gezien? Eén... En dat was bij het veroveren van de bal de direct schakelen voorwaarts richting Balotelli of Abate. Een van die twee. En voor de rest komt hij natuurlijk ook in dit stuk niet voor. Dit is een Spaans stuk in twee delen. ...waar een, ja, een klein rolletje is voor de Italianen. Maar waarin de Spanjaarden de hoofdrol spelen. En de derde finale op rij ongetwijfeld een prooi gaat zijn. Voor diezelfde Spanjaarden die het bal bezit, Nu hebben met Pedro. Die komt van rechts naar binnen. Kan naar Iniesta. Iniesta en Pedro vrijgespeeld. Linkerkant Strauss gebied terugleggen. Bij de tweede paal staat Fabregas. Maar Balgeretti voorkomt voorlopig een derde Spaanse treffer. Het piept en het uh, kraakt achterin bij Italië. Dat uh, met ons alle allemaal... Maar vermoedelijk ook voelt dat de 3-0 dichtbij is. Maar goed, zolang het nog niet zo is, is het nog niet zo ver. Iniesta, korte combinatie met Xavi. Linkerkant er ligt er wat ruimte. Alba gaat nu allemaal wel heel snel van voet tot voet met kleine paasjes. Alba draait naar binnen, speelt de bal terug naar Xavi Alonso. Terug weer naar Iniesta. Een hakje nog maar is, Iniesta verspeelt nu de bal aan Balotelli. Die hem op zijn beurt weer iets te laconiek wil meegeven aan een ploeggenoot. En hem dan ook ogenblikkelijk weer kwijt is. Die Natale, de enige van nog van Italië op de helft van Spanje. Op het moment dat ik dat zeg, loopt ook hij nu. De helft van de tegenstander maar weer op om mee te helpen om daar in ieder geval Spanje van de bal te krijgen. Maar ja, kom er maar eens om. Spanje van de bal krijgen. Dat blijkt eigenlijk al de hele wedstrijd. Maar dat blijkt nu. Italië met een man minder staat na de blessure van Motta terwijl er al drie keer gewisseld was. Dan krijgen ze er eigenlijk helemaal niet meer vanaf. Want het balbezit is in de eerste helft nog een tijdje zeg maar, in het voordeel geweest van Italië. Inmiddels denk ik dat dat niet meer het geval is. We gaan even de meest recente statistieken opzoeken. Nou, terwijl Italië het balbezit heeft met Abate. Ja, dit is tegen het. krijgt een bal aangespeeld... Vlakbij zijn eigen strafstopgebied en laat hem vervolgens van de voet stuiten over de zijlijn. En dus mag Spanje weer gaan ingooien ter hoogte van het strafstopgebied van de Italianen. Terwijl Prandelli nog wel zijn best doet om zijn ploeg in elk geval te motiveren om te zeggen kom op. Laten we nou vechten tot aan het gaatje. Ja dat willen die jongens ook allemaal wel. Maar je moet het ook kunnen. Abate terug nu naar Buffon. Buffon trapt de bal. Toch vrij nonchalant weer naar zijn rechterkant. Waar hij uiteindelijk over de zijlijn gaat. Omdat Chavi er nog probeert aan te komen. Nou, daar houden de Italianen in elk geval de balbezit. Buffon had waarschijnlijk... Dit, uh, deze wedstrijd en dit toernooi toch graag anders gezien. Kampioen geworden op zijn uh, oude dag nog met uh, Juventus. Had daar graag een vervolg aan gegeven met uh, veel van zijn ploegenoten in deze wedstrijd. Maar uh, weet uiteindelijk dat hij de verliezende aanvoerder, de verliezende keeper gaat zijn. Trapt de bal nu nog wel in de richting van Balotelli. Vervolgens teruggelegd en diep gespeeld op uh, Di Natale, Maar Di Natale staat, terwijl hij nog even verwijtend naar de grensrechter kijkt. Maar die heeft echt gelijk, want Di Natale stond buitenspel. Ja, het scheelde niet veel, maar ook uh, dat telt. Zo heeft Spanje de bal alweer terug. En, ja, als Spanje de bal heeft, dan uh, spelen ze hem vrolijk rustig rond en weten ze dat, dat, ik heb dat eerder gezegd, dat gaatje vanzelf wel komt. De mogelijkheden om een derde goal te maken zijn er dus al wel geweest ook. Op de achtergrond hoort u wat Spanjaarden van dichtbij zingen. Dat hoort er dan ook allemaal bij. Want die zijn natuurlijk diep en diep gelukkig dat hun elftal op de rand staat van de derde titel op een rij. EK 2008, WK 2010. Toen waren Duitsland en Nederland de pineut. En nu lijkt het erop dat Italië de pineut gaat zijn in deze finale van 2012. Arbeloa. Of uh, Alba moet ik zeggen. De bal Fabregas even ertussen. Weer Alba aan de linkerkant van het veld. Dan komt Xabi Alonso die verspeelt hem maar herstelt het met een tackle. Maakt daarbij wel een overtreding op Balotelli. En zo krijgt Italië terug van de Middellijn een vrije schop. Alonso biedt zijn excuses aan. Balotelli ligt uh, op de grond. Zal daar wellicht nog wel even blijven liggen. Het is een uh, tikje tegen het uh, scheenbeen van Balotelli. Denk ik ja, het been gaat iets te hoog. Het is een schreeuw van de Italiaan en vervolgens de vrije trap die genomen is. En uiteindelijk achterwaarts gaat Buffon net iets voor zijn strafst Heeft die bal dan te pakken en Barzagli speelt hem naar Pirlo. Pirlo, deze is goed. Voorwaarts op Balotelli. Aanname wat minder, maar het komt uiteindelijk goed via de rechterkant. Nou, Italië houdt gewoon balbezit via Pirlo. Pirlo stuurt die Natale maar weer eens diep. Maar die natale werd bewaakt door Piqué. ziet de bal aan zich voorbij trekken. En uiteindelijk belanden aan de voeten van Casillas. Die hem maar weer eens meegeeft aan Piqué. Het is nog 17 minuten. Maar elke spanningsangel is wel uit deze wedstrijd gehaald. Het is eerder wachten op de derde Spaanse treffer. Dan dat je nog verwacht dat Italië iets doet aan die 2-0 achterstand. Misschien komt die treffer nu wel. Met Pedro, korte de combinatie. Fabregas legt de bal bij de tweede paal. Daar staat Iniesta maar uiteindelijk wint het wat langere Italië het in de lucht van de kleine Iniesta. Maar het is uh, prachtig voetbal. Niet bekroond met een goal. Blijft dus uh, 2-0. Goede combinatie zeg, van uh, Fabregas en uh, Pedro. En uiteindelijk, wie is de rennende engel? Abate. Het zijn allemaal Playstation-achtige 1-2'tjes die Spanje in de kleine ruimte tot stand brengt. Dat is wel echt ongelooflijk knap. Want... Afgelopen dagen ook enigszins uh, verbouwereerd gezien en gehoord. Hoeveel mensen plotseling Spanje niet leuk en saai vinden. Het zal allemaal best, maar het voetbal dat Spanje speelt is zo ongelooflijk moeilijk. Iniesta nu trouwens met een kans. Die dribbelt naar binnen, zoekt eigenlijk de verre hoek. Gaat op de bal staan, dat lijkt me een ongelukje. Dan zal er vanaf afstand een Busquets geschoten kunnen worden. Die komt eerst nog met een sleepbeweging en gaat dan naar de grond, maar glijdt zelf weg. En zo kunnen de Italianen, zij het met moeite uitverdedigen. Maar zijn ze ook daar de bal weer meteen kwijt? Dan komt Spanje dus opnieuw. Maar het gepuzzel van Spanje, dat mag dan af en toe het idee lijken dat dat een middel is geworden of een doel is geworden in plaats van een middel. Maar het is. Uh, ja, wat nou, niet het is zeggen. Niet doen. Je, je kunt niet zeggen dat die wedstrijd. Um, tussen Spanje en Portugal. dat dat nou een lust voor het oog was. Hoe moeilijk het ook allemaal is. Ja, dat zal wel. Maar dat, dat is, is toch een hele saaie avond gebleken. De, maar de, moet je dat Spanje kwalijk nemen of Portugal? Nou ja dat, uh, dat kun, ja, dat kun je inderdaad Portugal ook kwalijk nemen. Maar uiteindelijk zijn er ook mensen die wel eens wat anders willen zien in het voetbal. dan het eeuwige gecombineerd. Dat begrijp ik best. Maar dat ik... is de discussie die er misschien maar, wel is. Maar de, de, de cijfers zeggen dat Spanje van de laatste 50 wedstrijden twee keer heeft verloren. Een openingswedstrijd op het WK die ze konden verliezen in de pool van Zwitserland. En een wedstrijd op de Confederations Cup een jaar daarvoor tegen de Verenigde Staten waar ze helemaal geen zin in hadden. En als jij van die 50 wedstrijden 48 keer niet verliest, kan ik me best voorstellen dat je zegt, van, laat het maar even zo. Maar de discussie gaat ook niet over het resultaat, het gaat over, is het nou echt leuk om naar te kijken. Kijk, als je vanavond ziet zijn er momenten die ontzettend leuk zijn, maar die wedstrijd was niet heel erg leuk. Ik moet je eerlijk zeggen, dat ja, boekje wat ik aan het lezen oké. was die avond toch een stuk leuker was. Fabregas is eruit. En dat was overigens, kijk schaken is ook heel ingewikkeld, maar is ook niet heel erg leuk om naar te kijken. Als ik ja. coach ben, dan zou ik zeggen ik wil uh, winnen. En ik doe dat met echt oogstrelend technisch voetbal. En dat dat niet 40 kansen per wedstrijd oplevert, maar uh, 20 mooi uitgespeelde. Nou, dat is dan maar zo. Maar ik ben nog steeds een grote fan van Spaanse voetbal. Ja. Ja, we spelen nu overigens met een spits, Torres. Want Fabregas is er uh, uitgehaald door uh, Del Boske. En Torres de man die uh, de finale besliste vier jaar geleden in Wenen. Door het enige doelpunt van de wedstrijd te maken tegen Duitsland staat echt dus nu in. En mag misschien ook nog zijn doelpuntje meepikken. Waardoor hij twee op één volgende finale scoort. En zich daarmee ook de geschiedenisboeken inschiet. Zover is het nog niet. Hij heeft de bal nog niet gehad. Balbezit is er nu voor Iniesta. Zie je nou hoe mooi dat hij de aanklachtig voorbij loopt. Iniesta, buitenkantje. Schitterend. Maar net staat er zo'n Italiaan in de weg. En dan houden we er echt over op. Hoor. Kwartiertje nog te gaan. Hoekschop omdat de bal via Abate... Over de achterlijn gaat en uh, Spanje nog een hoekschop mag nemen. Italië ligt eigenlijk gewoon op apengapen. Het is niet meer te belopen met een man minder. Nogmaals gezegd, drie keer had ze gewisseld toen Motta, die eigenlijk net vijf minuten in het veld stond. en met een denken wij hamstringblessure vanaf moest. Ja, dan wordt het wel heel lastig met zijn tienen. Tegen Spanje, dat dus met 2-0 voor staat. op de goals van Silva en Alba. Allebei uit de eerste helft. Hoekschop kort genomen. Iniesta en Xavi. Iniesta heeft de bal en geeft die terug aan wie? Aan Xavi Alonso. Die kijkt en vindt Iniesta op het punt van het strafstopgebied. Iniesta prachtig weggedraaid en gespeeld naar Chavi. In de as van het veld gevonden. Pedro zou er niet gaan schieten. Nee, dat doet hij niet. Speelt hem naar de rechterkant. Daar staat eh, Ramos. Ja, die kan ook voetballen natuurlijk. En die probeert dan als centrale verdediger aan de rechterkant langs zijn directe man te komen. Dat is Balceretti. Uiteindelijk gaat de bal via Ramos over de achterlijn. Jamel stond daar nog. Ja, probeert dan, omdat Balciretti natuurlijk hem verdedigt... door de lucht te vliegen en aan de strijdsrechter duidelijk te maken... dat er recht een dikke overtreding wordt gemaakt. Dat is niet het geval. Italië heeft de doeltrap inmiddels genomen. Hij wordt eenmaal in bal bezit op eigen helft. Natuurlijk weer opgejaagd door de Spanjaarden. Weliswaar gaat het nu. Gepaard met een overtreding van Arbeloa. Waardoor Italië weer een vrije trap mag nemen op eigen helft. Nog 12 minuten en een beetje. En Del Bosco wordt de winnende coach. Het was mooi net op te zien met die actie van Sergio Ramos. Er gebeurde helemaal niks Omdat dat duel met uh, Batsoretti. Maar hij kijkt naar die vijfde of zesde official die erachter dat doel staat. Zo van, vond jij het al geen overtreding? En waarschijnlijk zegt hij maar, ja, daar sta ik hier niet voor. Ik sta hier alleen maar om te constateren of een bal over de lijn is te gaan. En als dat gebeurt, dan zie ik het niet. Maar hier had ik even ook niet op gelet. Prima. 12 minuten te gaan nog. Een botsing tussen Pirlo en Iniesta het zeg maar, tocht van de middelheid levert Italië een vrije schop op. Die is inmiddels genomen. Ligt aan de linkerkant van het veld. Balzaretti mee. Balotelli aangespeeld op 25 meter van het doel. Je zou omwille van de wedstrijd en de spanning hopen dat Italië nog een goal maakt. Dan wordt het misschien nog wat in de laatste fase. Balotelli laat de bal achter zijn standbeen langslopen. In de hoop dat daar een verdediger opduikt die door kan. Dat gebeurt niet. Spanje neemt over. En maakt zich op voor misschien wel de beslissende counter als het snel gaat. Met dan de bal Xavi. Xavi in de loop gespeeld. En Pedro nu weggespeeld aan de rechterkant. Pedro gaat het schatster gebied in, legt terug. Busquets, dat is niet lekker om te schieten, daarom maar iets meer naar links. Daar is Iniesta, oh, daar komt Alba weer, Alba, 3-0, nee, Pedro en buitenspel. Het is wel een perfect uitgevoerde aanval... waar je alleen maar voor kan applaudisseren... en een diepe buiging voor kan maken. Op hoog tempo uitgespeeld. Maar uiteindelijk staat al op het moment dat Alba die bal speelt... de man die schiet, Pedro, buitenspel. En misschien stond Alba op de steekpaal van Iniesta al uh, buitenspel. Maar in elk geval is de vlag omhoog gegaan. De bal ging overigens ook naast de goal. Dus er was geen sprake van een, uh, van een doelpunt. Maar ik bedoel dit niet cynisch. Dit was een prachtige aanval ja, ja, ja. van uh, de Spanjaarden. Ik moest toch lachen. En uh, nou ja, fijn dat we... Op, de, in de slotfase op deze manier toch wel wat uh, entertainment onderling krijgen. Nog 11 minuten te spelen, komt er weer een Spaanse wissel aan. Zo'n geluidje hoor ik tenminste. Nee, Buffon moet opschieten... met het nemen van een, uh, van een doeltrap. Nou heeft hij gedaan richting Pirlo en zo speelt Italië even rond. Barzacli laat de bal bijna onder zijn voeten doorgaan. Weer terug naar Buffon. En Buffon naar Barzagli. Het geloof is er wel een beetje uit bij Italië. Heb ik de indruk. 10 minuten nog. 2-0. Nog altijd de voorsprong voor het elftal van Spanje tegen de 10 van Italië. Balotelli krijgt een bal niet onder controle. En uh, gebaard nog maar eens in een soort frustratie. Het is mijn avond niet waar. Het zit er net vanavond alles tegen. Ja, dat heb why je nou. Me? Het gebeurt allemaal. Ja, why always me. Dat zei hij ook na die twee goals tegen Duitsland, denk ik. En uh, ja, die avond heb je. Het komt wel erg ongelukkig uit dat Italië er net vanavond. en niet zijn beste avond heeft. Maar bovendien ook ziet dat Spanje dat misschien wel heeft. Want uh, Torres weer weggestuurd nu door een uh, balletje van Iniesta. Daar zit dan ook weer net Bonucci tussen. Die wil de bal terugspelen naar Buffon. Dat doet hij ook wel. Buffon lijkt wat te twijfelen. van moet ik nou? En laat de bal dan maar lopen. En zo krijgt Spanje. terwijl er precies 80 minuten zijn gespeeld in deze wedstrijd. nog een hoekschop. Vanaf de linkerkant. Iniesta gaat daar uh, naartoe, tenminste. Die maakt daar aanstalten toe. Buffon probeert nog een beetje te organiseren. Hij probeert zijn verdedigers nog even te motiveren... om in die laatste tien minuten nog één keer het allerbeste te geven. Roept wat mensen terug ook in het strafstopgebied. Hoewel de meeste Spanjaarden zich niet in het strafstopgebied van Italië ophouden. Is er eigenlijk maar eentje. Dat is Fernando Torres. De rest staat er wat buiten. Xavier Alonso speelt de bal breed. Pedro gaat schieten. Mislukt schot dat naast de goal van Buffon gaat. Nog negen minuten en de extra tijd. En Ik denk dat Provenza die extra tijd wel maximaal... Zal bijtellen en dan is het over. En dan kan die cup opgetild worden door Casillas. Het is een beweging die hem inmiddels gewoon is. Zoals gezegd, uh, Italië maakt eigenlijk geen aanspraak meer op een resultaat. Tegelijkertijd één gelukkig moment en één bal die erin vliegt. En je bent plotseling weer uh, helemaal terug in de wedstrijd. Maar nogmaals, Italië is al. Laten we zeggen, vanaf de 58 e minuut, toen Balotelli nog een keer over mocht schieten... niet meer in de buurt geweest van dat doel van Casillas, die het van grote afstand heeft zien gebeuren. En niet meer geschrokken is sindsdien. Pirlo, nu zou het misschien wel kunnen. Als Pirlo de bal tenminste bij Di Natale zou krijgen. Dat lukt niet. Bal verliest. Dan lopen er van Spanje nu twee buitenspel. Zodat de man aan de bal niet kan passen. Pas moet wachten op mensen die zich van achteruit komen. Melden Pedro nu. Die aanspelbaar ja, is voor het doel. Maar dan moet er een bal komen. Die komt er eigenlijk niet. De man aan de bal. Dat leek me. Busquets gaat wel een beetje staan pingelen. En zo kan het eigenlijk Spanje. Nadat Italië half uitverdedigd. Wel weer het balbezit in stand brengen. En in ere houden. Maar is de angel er wel even uit. Nu staat Italië inmiddels weer met het tiental. Achter de bal. Xavi Alonso kijkt om zich heen. Xavi gevonden. Dan vervolgens kort even. Met uh, Arbeloa en Pedro. En nu gaat Italië proberen eruit te komen. Met Natale die stoort. Met Balotelli die stoort. Ja, ze worden eigenlijk van het kastje naar de muur gespeeld. Want uh, Spanje speelt uh, keurig rond. Jordi Alba, Sergio Ramos, die gaat nu openen naar uh, de rechterkant. Ja, daar is uh, wat twijfel. Arbeloa kan de bal aannemen. Hem geven in de as naar Xavi. Kan weer terug naar Arbeloa. Zij kan dus uh, zoeken. Neemt de bal aan, de speler van Madrid. Weer terug naar Xavi. Uh, Xavi naar Arbeloa. Dan zal er misschien een voorzet of een steekbal moeten komen. Nee, het kan ook weer terug natuurlijk naar Xavi. Uh, Dan vervolgens Xabi Alonso. Staat op uh, de midden. De cirkel kort allemaal vervolgens naar buitenspel. Ja, Arbeloa staat buitenspel. Die schakelt zich nu wel heel regelmatig in. Maar staat uh, uiteindelijk buitenspel. En zo blijft ook die derde Spaanse treffer toch maar uit. Ziets dus waar uh, de Spanjaarden toch uh, denk ik wel op hopen. Ook nog een doelpunt maken in de tweede helft Maar daar slagen ze dan toch niet in. Ja, dat ja, was maar omdat het in de Europese finales nauwelijks voorkomt. Eén keer een wedstrijd geweest dat er drie keer gescoord werd door één elftal in een EK-finale 1972 West-Duitsland. Dat toen vond van de Sovjet-Unie. Voor het overige is dat nooit meer gebeurd. Dat de ploeg die keer kon scoren in de finale. Spanje zit er wel dichtbij, denk ik. Busquets paast wel, maar Torres ziet dat dat niet te belopen is. Het mannetje is een beetje te zacht en Italië verdedigt uit. Nou ja, daar is geloof echt weg. Piero loopt zo langs de bal. Torres 3-0. Ja, Torres 3-0. En zo is Fernando Torres de eerste speler op aarde. Die in 2 op één volgende EK-finale scoort. Hij besliste de finale in 2008. Toen maakte hij de enige goal. En misschien moet je nu wel zeggen. Hij beslist ook deze definitief. Met de derde van Spanje tegen Italië. 3-0. Hij wordt weggestuurd op de rand van het strafschopgebied. De bal, terwijl hij kijkt naar rechts, komt eigenlijk precies in de loop mee. Doelman Buffon komt, maar de bal gaat in de verre hoek doorlangs En rolt in het lege doel. Torres pikt zijn goal weer mee. Heeft er dan ook gewoon drie gemaakt op dit toernooi. En de wedstrijd voor zover die niet al beslist was, in ieder geval gevoelsmatig beslist leek. Is nu echt op slot gegroeid door Fernando Torres. Die een, eh, ja, zijn gaatje weer mee pikt. 3-0. En zo uh, is hij als invaller toch uh, menigmaal belangrijk geweest. Zelfs in zijn vormcrisis voor Chelsea. En is hij dat nu dus ook voor het uh, Spaanse elftal. Overigens vond Spanje eigenlijk nog nooit van uh, Italië in een uh, competitieve wedstrijd. Ja nou goed, één keer dan in 1920 tijdens de Olympische Spelen. Toen werd het 2-0. Maar daarna nooit meer. En dit is de eerste keer. En dat is een mooi moment, denk ik, om een einde te maken aan zo'n reeks. In de finale van een EK. En dan ook gelijk afgetekend. Want het is 3-0 met nog vijf minuten op de klok. Silva in de 14e minuut. Jordi Alba in de 41ste. En Torres dus in de 84ste minuut. Zo gaat hij dus inderdaad, zoals Bas schetst, de geschiedenis boeken in... Dan zal hij net even met een wat prettiger gevoel straks die beker optillen. Gaat Italië nog wat doen? Ballotelli wordt weggestuurd door die Natale. Maar op het moment dat hij Casillas ziet verschijnen... denkt Ballotelli, ik geloof het verder ook wel... Casillas kan de bal de rand van het schafsopgebied wegstompen. Spanje neemt het balbezit weer over. Regerend Europees kampioen. Spanje is de komende vier jaar nog altijd de regerend Europees kampioen. Want het gaat voor het eerst als land de titel prolongeren. En het is uiteindelijk dik en dik verdiend. Ik wil nog even kijken naar Torres. Die wint natuurlijk nu in één jaar ook het EK en de Champions League. Schuine streep Europa Cup 1. Dat is natuurlijk vroeger wel eens voorgekomen, maar niet zo heel vaak. Geldt overigens ook voor Mata. Die ook bij Chelsea speelt. Nu in dit toernooi. Ja, van Aardelijk. Nee, inderdaad. Vijf van PSV. Vanenburg In 88. Ja. Uh, nou komen we eruit. Van Breukelen. Van Breukelen. Koeman. Koeman. En dan missen we er nog één. Vanenburg. Die had ik al. Oh die hadden we al. Nou. Dan uh, denk ik dat we... Kieft missen? Kieft, ja. ja dat is hem. Uh, en er zijn er nog wel een paar geweest, maar ik geloof dat het nu met deze tweede bij op een stuk of twaalf komt. Een paar Fransen onderweg, nog ergens een verdwaalde Italianen, dat was het wel. Dus dat is ook een mooi rijtje om in te staan. Zeker als je zoals Torres natuurlijk nu weer een aandeel hebt in deze wedstrijd. We kunnen het er rustig over hebben, want het uh, is wel gedaan. Iniesta krijgt, laten we zeggen, nog een publieks schuine streep toernooiwissel, want gaat dan in de... 86e minuut van deze wedstrijd naar de kant. en wordt al vervangen door, we hadden het net over hem, uh, Juan Mata, die andere dus van Chelsea in de selectie van Spanje. Die is ook zo zijn speelminuutjes meekrijgt. Ik uh, heb het idee dat Mata nog niet heel erg uh, veel in actie is geweest in dit toernooi. Nee, sterker nog helemaal niet in actie is geweest. Dit is als dank voor uh, het goede groepsproces en het uh, goed gedragen in de groep. Ondanks een dikke teleurstelling. En uh, dan mag uh, Mata dus nog wat minuutjes gaan maken. Om net als Torres inderdaad die uh, na de Champions League finale, de gewonnen Champions League finale, ook deze beker in ontvangst te mogen nemen. Balbezit uh, nog voor de Italianen, voor wat het nog waard is. Ik ben benieuwd wat Provenza nu doet met de extra tijd. Je kan wel heel stuurs zijn en zeggen het is 11 tegen 10 en die 11 staan met uh, 3-0 voor. Dus laten we er nog 5 minuten bij doen. Dat heeft niet zo heel veel zin. Palatelli scheldt nog een grensrechter uh, ondersteboven nadat hij... Uh, voor buiten spel wordt afgevlacht terwijl hij toch echt het gevoel had dat dat anders was. Spanje de bal weer heeft en deze wedstrijd die natuurlijk gelopen is... nog maar eens balbezit oplevert dan voor Casillas. Ik heb gezegd, die heeft het laatste half uur nauwelijks meer iets te doen gehad. Wat dat betreft is het gokken en uh, uiteindelijk het verliezen van Prandelli... wel datgene geweest dat deze wedstrijd definitief de das om heeft gedaan. Namelijk door al na een uur je derde wissel toe te passen... en dan tot de conclusie te komen dat een van je spelers geblesseerd moet uitvallen. Dat dat nou net een van die jongens is die er net vijf minuten ervoor hebt ingebracht... maakt het extra zielig. Maar echt handig vind ik het niet... Of was het maar omdat je de eerste helft al een keer moest wisselen... met een blessure toen van Chiellini. We hebben het uh, bij het Nederlandse elftal natuurlijk met enige regelmaat... over doorselecteren en uh, de houdbaarheidsdatum van de groep. Als je kijkt naar de leeftijden van uh, dit uh, Spaanse elftal... dan zou je kunnen zeggen, dit is nog wel uh, WK-waardig. Het kan nog wel een toernooitje mee. Uh, terwijl Torres nu uh, niet buitenspel is... en de vierde goal wordt gemaakt door de andere invaller. Dit is een... Uh, Chelsea onder ons, je wordt weggestuurd. Aan de linkerkant van het strafstopgebied kan hij zelf op de goal schieten. Maar hij ziet Mata meegelopen zijn. En Mata mag dan ook zijn doelpuntje meepikken. Dit is uh, efficiëntie hoor. Dat je drie minuten nodig hebt om één goal te maken op het uh, EK. Als invaller maakt hij dus een uh, doelpunt. En is zijn verhaal ook compleet. En wordt het uiteindelijk een afstraffing voor het billenkoek voor uh, de Italiaan. En dat zat er natuurlijk ook wel in op het moment dat men met tien staat... Is er geen kruid gewassen tegen dit uh, Spaanse helftal? Dat ontketend lijkt in de slotfase. De Italianen kunnen en willen het niet meer belopen. En uiteindelijk op de rand van buitenspel gaat de Tordes weg. Ja, Mata sloft mee. Staat vlakbij hem. En ja, daar is niks tegen te doen. Mata. En 4-0. Ja, goede uitgespeelde goal. Spanje moet nu, of uh, Italië moet nu nog uitkijken dat het niet tegen een afstraffing aanloopt. Ik bedoel, 4-0 is al erg. Maar 5-0 zou een blamage zijn. Dus uh, dat het is niet in dan... hè, waardig. Nee, uitslag. dat klopt. En natuurlijk, Spanje was vanavond 90 minuten lang beter. Misschien met uitzondering van, laten we zeggen, 10 minuutjes na de 1-0. E toen Italië wat aanzette en wat mogelijkheden kreeg. Wat schietkansen eigenlijk. Veel meer was het ook niet. Toen van Cassano. Maar ja. Spanje is gewoon eigenlijk een hele wedstrijd beter geweest. En als je dan met 10 komt te staan, een half uur met 10 moet spelen. En dan ook nog op dat moment al met 2-0 achter staat. Dan is het echt vechten tegen de bierkaai. En wordt het. Ja, het is kansloos. En moet je, zoals ik zei, nu echt gaan uitkijken. Want Spanje komt alweer dat het niet nog erger wordt. 5-0 zou echt een beetje triest zijn. Dat zou ik Italië zeker niet gunnen. Dat gun ik ze eigenlijk 4-0 niet. Omdat ze natuurlijk wel een onverwacht mooi en knap toernooi hebben gespeeld. Paul gaat nog één keer van Pirlo naar Balotelli. Maar die bal is te hard. Nee, alle energie is uit deze wedstrijd weg. En als uh, Proenza slim is... Dan overlegt hij eventjes met de mensen langs de kant en maakt hij een einde aan deze wedstrijd. Want waarom zou je Italië nog verder pijnigen als dat echt niet meer nodig is? Als het allemaal niks meer verandert aan wie de beker straks omhoog mag tillen. Want dat is de man die nu balbezit heeft in het gele shirt met de blauwe aanvoerdersband. Maar nee hoor, Proenza heeft het boekje goed gelezen, het spelregelboekje van de UEFA. En besluit met al zijn assistenten en al zijn Portugese wijsheid om toch nog drie minuten toe te voegen aan deze wedstrijd. Wedstrijd. Nou ja, we kijken ernaar. En dan zal het voor de Italianen te hopen zijn dat de Spanjaarden niet nog een vijfde goal erin prikken. Of hebben de Spanjaarden ook zoiets? Ach, we zullen de tegenstander verder niet pijnigen. Omdat er toch ook nog iets van wederzijds respect is. De Spanje speelt de bal rond. Het is Xavi die balbezit heeft op het middenveld. Ik vraag me af of Provenza nou alle boekjes met instructies wel goed gelezen heeft. Volgens mij staat er in een van die boekjes ook. Blijf alsjeblieft logisch nadenken. En als je drie minuten extra tijd bijtelt in een wedstrijd die met 4-0 totaal gespeeld is, dan doe je dat in ieder geval niet. Overtreden je nog van uh, Spanje. Torres jaagt iets te veel door op even zijn tegenstanders. En dan komt er nog een vrij schop voor Italië. Er is tot nu toe maar één speler uh, in de geschiedenis die twee EK-titels won. Eén speler die twee EK-titels ja, won. Uh, Reinach Reina Bonhoff. Elkaar. Heel goed in 1972 en 1980. Maar hij zat bij de wedstrijden in zijn geheel op de bank. Bij de toernooien bedoel je? Ja, ja, hij speelde. In, in 80 ook? Ja, 72 ja. weet ik. Ik heb die geen minuut gespeeld. 80 ook? Oké. Okay. Komen nu ineens 12 spelers bij? Want uh, 12 spelers van Spanje waren er in 2008 ook al. En ze zijn er dus nu 13. 1 Duitser en 12 Spanjaarden die twee keer een EK. Wonnen, zoals uh, bekend inmiddels. Er is nog nooit een land geweest dat twee keer achter elkaar ik, uh, het EK won. Dat zal Spanje ook voor het eerst doen. En dan houden we op met de statistieken. Hoewel, ik vrees dat we nog anderhalve minuut door moeten met de statistieken. Ja, terwijl uh, wij zien op een uh, schermpje dat uh, Pujol en. Uh, David Villa zich inmiddels al richting de kattecombe begeven. Drukstaand de sms'en. Met elkaar geheim, waarschijnlijk. Ja, praten ja. met elkaar moet je niet meer doen. Dat doe je niet. Nee, die zijn elkaar berichtjes te sturen. Maar die zullen zich straks bij de ploeg gaan voegen. Weliswaar niet bij de ceremonie protoculair. Maar het feestgedruis zal zeker niet aan ze voorbij gaan. Terwijl er nog een uh, vrije trap is in de 92e minuut voor uh, de Spanjaarden. Mata de bal opzij legt voor Xavi. En Xavi vindt aan de linkerkant van het strafschopgebied. Fernando Torres nog, die nog eens een keer aanzet bij de eerste paal. Oh, een hakbal van Sergio Ramos. Ja, die laat ineens zien dat hij als verdediger een Panenka kan nemen. En nu ineens bij uh, de eerste paal staat. En de bal achter het standbeen langs. Buf langs Buffon wil krijgen. Maar nou, hij kan er niet heel veel kracht aan geven. Nog een beetje blijven oefenen de komende jaren bij Madrid. Goed kijken naar uh, Cristiano Ronaldo. Dan kom je in een end. En wie weet gaan we deze man ook nog eens eren om zijn voetbalkwaliteiten, Hoewel hij laatste jaren als respect was het nooit zoveel. Maar nee. sinds hij centraal speelt. en ook zeker sinds hij uh, geknipt is. speelt hij een uh, prima, wet, prima toernooi. Dat kan waardig voetballen hoor. Ja. Balbezit voor Spanje in de slotseconden van deze wedstrijd. Spanje-Italië 4-0. zijn de alleszeggende cijfers. Torres nog een keer achter een diepe bal aan. We hadden alleszeggende cijfers 4-0. Spanje is een hele wedstrijd lang beter geweest. Heeft Italië in delen van de wedstrijd totaal overklast. Het is voorbij. Spanje is opnieuw Europees kampioen. En doet wat nog nooit een land deed: namelijk drie keer op rij een finale winnen. 2008, 2010 en 2012. Dat grenst aan het ongelofelijke. Maar het geeft nog maar eens aan hoe ongelofelijk goed de lichting is voor Spanje. We zien op de achtergrond Ballotelli woest naar binnen lopen. Die duwt nog wat mensen van de Italiaanse technische staf weg. Ja, is van het, het elftal al desillusioneerd. Ja, dat de Italiaanse staf tegen hem zegt... gaat dat publiek bedanken dat Massaal achter je gestaan heeft. Maar ja, dat uh, is meneer, als er geen succes is, niet gegeven. Silva, Jordi Alba, Torres en Mata... Het zijn de vier die scoorden. Torres doet dat dus opnieuw nadat hij de finale van 2008 besliste tegen Duitsland. Nu een van de vier maken. Spanje. Duidelijk een maatje te groot voor Italië. Dat gek genoeg. Ondanks dit uh, ruime verliezende finale... Een week of zo later nog even kan terugkijken. En ik denk toch een verslaagd toernooi. Hoor. Ja, ik denk dat de prijsuitdreiking voor Tordes nu wel een stuk prettiger is. Want ik denk ineens, hij was toen al geblesseerd in dat toernooi. Kwam er vervolgens in en raakte in die laatste minuut tegen Duitsland ook weer geblesseerd. Waardoor hij eigenlijk strompelend toen die beker in ontvangst heeft moeten nemen. En daar nog een tijdje last van heeft gehad van die spierblessure. Nu is hij topfit, voelt hij zich prima en staat hij dus in het midden van het Spaanse feestgedruis. Dat Kiev nog wel even onveilig zal maken de komende uren Spanje in is Europees kampioen. Ja, Vons Groenendijk. En dat is een unieke prestatie. En wij zijn er getuige van geweest. Uh, met klinkende cijfers. Ja, ja. ja dat is uh, formaliteit die tweede helft. Zeker na die, uh, die wissel. En van misschien wel de beste coach van, uh, van het toernooi. Hè? Want Prandelli uh, heeft geweldig werk afgeleverd. Maar die wissel ja, die was veel te snel. En, ja, dan ook de nog wissel een... van Motta. Ja, die derde die wissel. Kwam. En dan ook nog uh, meteen die blessure. Misschien was het nog niet eens warm. Dus ja, dat had geen enkele zin. En daarna was het nooit meer een wedstrijd keerpunt? Of niet? Of hadden we dat al gehad? Ja, het was in feite al gespeeld. Uh, als, je, als je nagaat dat Spanje geloof ik in de laatste zeven, tien wedstrijden uh, misschien een handvol goals heeft tegen gehad, ja, dan weet je dat als ze een 2-0 voorsprong hebben, dat ze het nooit meer weggeven. Ja. Goed, Spanje Europees kampioen hulde uh, richting uh, de Italianen. Dat mogen we toch wel zeggen, toch? Schitterend toernooi gespeeld en uh, duurde net een wedstrijd te lang. Uh, ze maakte ook een zeer, zeer vermoeide indruk. En uh, dat kun je ze ook niet kwalijk nemen, want ze hebben er ontzettend veel in gestopt. Veel energie. Een wedstrijd tegen Duitsland, uh, nou, dat heeft zoveel kracht gekost. Dan ook nog een dag minder rust. Ja, dat was duidelijk te zien vandaag. Ja, goed. We gaan naar uh, het nieuws uh, na de ster en daarna weer de ster. En dan gaan we natuurlijk gewoon door met deze sportzomer. De Oranje Soap in de Radio 1 Sportzomer. Ja, Sint-Willebrod heeft allemaal wel iets met. de mensen hebben wel allemaal iets met willen ja. Ik neem je mee. Luister elke dag s ochtends rond 10 voor half 11. Kijk, ja, hou van Willebrod, dus Willebrod is het verlengstuk van mijn leven. Dus. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh, eh. De Oranje Soap. Ja, daar leeft nog steeds van vroeger tot nu. Is Nog steeds wielrennen, wielrennen, wielrennen. Vanuit het wielerdorp van Nederland, Sint-Willebrod. Een rekelafietsje. Uh, rekel wordt er moe van, hè?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 Kijk op unicef.nl wat jij kan doen. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Spanje, dus Europees kampioen. Sportzomer evenement 1 van 3 zit erop. Straks aandacht voor Sportzomer evenement 2. Eerst het nieuws met Herman Vriend. De terugkeer naar de aarde is André Kuipers niet meegevallen. Kuipers landde vanochtend in een Soyuz-capsule... na een verblijf van een half jaar in het ruimtestation ISS. De terugkeer naar de aarde is voor astronauten altijd zwaar. Zo ook voor Kuipers. Het was niet comfortabel, het was een pijnlijke ervaring... zei Kuipers in een interview met ESA-TV. Tijdens de landing, waarbij de snelheid terugliep van 28.000 km per uur naar stilstand... stonden Kuipers en zijn twee mede -ruimtereizigers bloot aan krachten... tot negen keer de zwaartekracht. De Mexicanen gaan vandaag naar de stembus om een nieuw parlement en een nieuwe president te kiezen. De peilingen voorspellen een winst voor de Institutionele Revolutionaire Partij. Deze partij bestuurde in de vorige eeuw het land ruim 70 jaar, maar moest 12 jaar geleden de macht afstaan aan de Liberale Partij van Nationale Actie. Maar deze partij wordt naar verwachting gestraft voor de tegenvallende economische groei van Mexico en de mislukte strijd tegen het drugsgeweld. En in Timbuktu in Mali hebben moslimextremisten voor de tweede dag op rij wereldberoemde grafmonumenten vernield. De rebellen willen de mausolea vernietigen, omdat de overledenen volgens hen worden vereerd als heiligen. En dat zou volgens hen tegen de islam ingaan. Gisteren werden al drie grafmonumenten met de grond gelijk gemaakt. En dit is het belangrijkste nieuws van dit moment.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 Het laatste kwartiertje van deze sportzomerdag. Met aandacht voor de Tour natuurlijk. En de uitslag van Tijd voor Tijd. Hier zijn Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Ja, fans, het moment van de prijsuitreiking. We zagen Mario Barotelli richting de kleedkamers gaan. Ik was even bang dat hij niet terug zou komen. Maar hij is wel teruggekomen gelukkig, Ja, hè? dit was weer zo'n momentje ja. dat hij even ja, compleet van de kaart is... en dat hij niet meer weet wat hij doet. Woest was hij. Woest, Woest liep ja. die toernooi. in. Ja, dat ja. ja, is natuurlijk een, een kansloze, pijnlijke 4-0-nederlaag. En dan reageert hij op zijn manier. Ja, hij geeft wel aan dat hij daarmee geen teamspeler is. Nou, hij is nog steeds niet volwassen. Maar goed, dat hebben we dit seizoen, deze, dit seizoen maar ook uh, dit toernooi... weer uh, regelmatig gezien. Maar ja, zo de prijsuitreiking. We zien dat de Spanjaarden zich al opstellen... en. Uh, ook applaudisseren. Door die haag van spelers gaan dan de scheidsrechters eerst omhoog en dan langs het publiek, het publiek die lange trap op. De spelers van Italië die, die krijgen zometeen hetzelfde. Die krijgen een applaus van hun tegenstanders. Wat vind je daarvan? Ja, dat is wel mooi. Dat is uh, gegroeid hè, in het voetbal, hè, dit soort uh, rituelen. Ik vind het wel mooi. Je uh, toont ook een, een beetje respect voor je tegenstander. Ja, en je geeft daarmee ook een signaal af, hè? ook naar het publiek vaak. En dat vind ik hartstikke goed. Ja, ik, heb, ik kan me herinneren dat, dat voor het eerst misschien dat Bars en Ronald dat. Uh als mee luisteren weten dat dat... Ik heb het voor het eerst gezien, volgens mij, in een Europacup-wedstrijd... Ik dacht bij een uitwedstrijd van Feyenoord, maar... Ik dacht Fiorentina-Ajax. Ajax, ja, dat was het. Ja. Bij ja. Fiorentina was dat dat ik dacht, jeetje, dat is mooi. Dat was voor de eerste keer dat het, uh, dat het gebeurde. Toen was het volgens mij niet verplicht. Of Zoals in de Europa Cup wedstrijden doen ze het überhaupt niet, volgens mij. Want nou, hij... ik vind ook dat dit soort dingen moeten uit je hart komen, hoor. En niet, ja. uh, niet verplicht worden gesteld. Want dan staat men zo kunstmatig te klappen. En dat idee heb ik de laatste tijd wel eens. Uh, overigens, uh, nu is uh, Michel... Platini in beeld, de voorzitter van de UEFA. Die zelf overigens de Spanjaarden de das om heeft gedaan... in een EK-finale als international van Frankrijk. Hij heeft de arbitrage een herinneringsmedaille omgehangen... En het applaus dat je nu hoort, hoort inderdaad, of wordt gemaakt door de, de Spaanse spelers die een erehaag hebben gevormd. En de Italianen daar nu doorheen laten lopen. Uh, nou, heel af en toe wordt er eens een handje geschud, wordt er een vriendelijkheid uitgewisseld. De Italianen zijn toch vooral bezig met hun eigen verdriet. Zo, uh, zo ziet het er tenminste uit. Uh, ja, Chiellini ja, zie nu voorbij komen. Die, die is in tranen. Ja, ja. die uh, natuurlijk al vroeg met een blessure de wedstrijd moest verlaten. En uh, zijn zinnen had gezet op deze finale. En ik denk dat Buffon, die uh, nu als eerste naar boven komt... als uh, aanvoerder van uh, Italië net ook wel een traantje heeft weggepinkt. En nu moeten alle Italianen één voor één langs Michel Platini. dan krijgen ze zo'n medaille omgehangen... die ze dan razendsnel weer ja. van hun uh, nek halen. Want uh, er is maar één medaille die daar mag hangen. En dat is uh, de medaille van de winnaar. Nou, ik, ik kan me nog herinneren dat ik hier twee jaar geleden... Johannesburg naar zat te kijken toen het Nederlands Elftal die medaille moest ophalen naar die verloren finale tegen Spanje. En dat eigenlijk iedereen naar die medaille keek en dacht, hoe kom ik hier zo snel mogelijk weer vanaf. En ik zal nooit meer het beeld vergeten van Bert van Marwijk, die dat ding echt... Nou, hij had hem omgehangen gekregen en anderhalve stap later had hij hem van zijn nek gehaald en in zijn jasje gestopt. Hij zal hem ongetwijfeld nog hebben en over een paar jaar wel weer een keer trots naar kijken. Want ja, dat moet je ook wel voor elkaar krijgen om een WK-finale te bereiken, maar uh, toen wilde hij dus zo snel mogelijk weer vanaf. Italië, uh, dus de nummer 2 van dit toernooi, dat klinkt alweer weer een stuk vriendelijker als dat het vanavond door Spanje is weggezet. Dat was natuurlijk wel het geval. Derde finale die Italië speelde. in 68 wonnen ze hem van Joegoslavië. Toen nog een rare finale trouwens, eerste 1 en toen ja. een replay, dat was toen nog, dat een beetje, kun je, je ook niet meer voorstellen. Zeiden nou, het was gelijk, we doen lekker. Komen morgen weer samen? Nog een keer. En in 2000 natuurlijk in uh, de Kuip. Toen Frankrijk uiteindelijk na verlenging de baas was en met 2-1 won. En dit is de derde finale van Italië en de tweede die ze verliezen. Spanje wat dat betreft uh, doet het beter. Die hebben nu vier finales gespeeld en daarvan hebben ze de drie gewonnen. Alleen in 1984 verloren ze van Frankrijk, ook al Frankrijk. Toen op het EK dat ook in Frankrijk werd gespeeld met uh, ja, als een van de grote meneeren. De man die natuurlijk nu de medailles uitdeelt. Precies. Platini. Maar goed, we zijn nog bij Italië en daar zijn dus nog altijd mensen die handjes geven aan Platini nu. Bazzaretti, die dus al heel vroeg in het elftal moest komen. Maar nu gaat staat zo iemand in elkaar te tellen. Die, nou, dan die heeft niet. gezicht van. Ik ga gezicht... iemand een knal ja. geven. De welbekende oorworm, Maar die heeft uh, de felicitaties. Nou ja, felicitaties, handje van Platini toch een ontvangst genomen. Maar hij keek niet blij. Nou moet ik zeggen dat ik dat wel mooi vind hoor. Want je, als sportman moet je volgens mij ook echt doodschagrijnig zijn. Als je in een EK-finale staat wow. en eigenlijk geen voet aan de grond krijgt. Maar Valorelli kijkt zo ook als hij een doelpunt heeft gemaakt. Dus wat dat ja, betreft is het uh, een dat vrij stabiele gelaatsuitdrukking. Het hoort er een beetje bij. Hè? Misschien botox? Ja, je moet... <laughs> ja, iets te veel botox gebruiken. <laughs> ja. Van nee, niet die hele zak. Dat was voor een jaar. <laughs> ja, maar ja, het, is ook een beetje, het hoort er een beetje bij. Of zo, dat je tegenwoordig maniertjes. Ja, die, die uh, hoe heet hij? Die Boating Prins Boating van, oh, uh, ja. van Milan. Die heeft er ook zo'n prachtig hand. handje van. Ja. En zo zijn er heel veel. En soms is het ook leuk. En soms vinden we het ook wel aandoenlijk. Maar nu, ja, winnen of verliezen helpt er ook wel een beetje mee. Nou goed, de Spanjaarden komen. Met uh, Arbeloa voorop. Dat is een man die uh, daar toch uh, niet verwacht. Er worden wat uh, handjes uitgedeeld. Wat zoentjes. oh we zien nu... Pierlo, ook in, uh, in tranen. Ja, dat was, uh, dit was de laatste kans voor Pierlo. Om nog uh, zo'n prachtig stukje zilverwerk binnen te halen. Casillas gaat als laatste naar boven. De eerste, Abeloa, is al uh, boven, wordt omhelst door mensen van de Spaanse voetbalbond. Die staan daar als eerste. Ik denk dat er ook nog wel iemand van de regering staat om uh, daar uh, een omhelzing los te laten. Ik heb de koning niet gezien en de koningin dus ook niet... Uh, de Arbeloa krijgt als eerste een medaille van Platini. Iniesta. Ja, daar komen ze allemaal één voor één langs. De Europees kampioen. Het gaat wennen. Zo'n medaille om je nek. Maar je moet het toch maar doen. Drie jaar achtereen En dan ook uh, natuurlijk met uh, de clubs. Real Madrid en uh, Barcelona. Al dat uh, strijden op het scherp van de snede. En dat dag in, dag uit. En als je dan toch op het moment dat het moet weer tot zo'n prestatie kan komen. Dan is dat uh, wonderbaarlijk. De Beker weegt, uh, weegt 8 kilo. Wordt sinds 1960 uitgereikt. Is uh, 60. En een halve centimeter hoog. En uh, gaat uh, zo meteen uh, boven het hoofd. Wat zei je? Nee, flauw grapje labber. Die gaat zo meteen door... Uh, Casillas boven het hoofd worden geteeld. Wat dat betreft hebben niet zoveel mensen een déjà vu met deze beker. Maar Casillas gaat dat dus als eerste meemaken. De Spanjaarden testen inmiddels het podium dat op de eerste etage van het stadion van Kiev is neergezet. Geplaatst om straks iedereen de gelegenheid te geven om het Spaanse elftal te zien. En ook vooral die beker omhoog te zien gaan. En dan zal daar, dat is niet zo heel verrassend, wel weer vuurwerk bij komen. En wat, wat snippers de lucht in worden geschoten. Ja, je ziet Huilen. Je ziet Buffon met zijn eigen gedachten. En dat gek weet je dat eigenlijk nooit. Maar nu kun je die gedachten wel raden. Glazige gezichtsuitdrukking bij Buffon. Die natuurlijk ook weet hoe dit is als je aan de andere kant staat. Spanjaarden hebben het podium bevolkt. En uh, krijgen ze meteen een beker uitgereikt. Het is inderdaad wel mooi. Ja, mooi. Ja, mooi. Om te zien dat de Italianen daar met betraande ogen staan. Del Boske krijgt een medaille. Ja, dat is ook wat. We zeiden al na Helmoet Schön De eerste die een EK en een WK wint. Uh, achter elkaar en... Uh... Nou ja, niet alleen dat. EK gewonnen, WK gewonnen. Champions League gewonnen met Real. Wereldbeker voor clubs gewonnen. Del Bosque is uh, wat dat Camp betreft... Een geworden van de... met Real toch ook? Ja, ja, ja zeker. Supercup en nog wel een nationale ja. beker. Die man heeft denk ik over alles gewonnen wat je maar kon winnen. Uh, maar nu zal hij vooral tevreden zijn over de Europese beker... die eraan gaat komen door Platini. Wordt hij gebracht en die zal dan worden afgeleverd bij de aanvoerder. Ja, er is een heel klein podiumpje, een verhogingje gemaakt op het podium. Dan kan Platini de beker geven aan Casillas. En die gaat nu de lucht in. Spanje is Europees kampioen. Het begon met een wedstrijd tegen Italië die in 1-1 eindigde. En men wint uiteindelijk deze finale in Kiev op 1 juli 2012 met maar liefst 4-0. En prolongeert dus de Europese titel en zal als ultiem doel hebben om uh, over twee jaar in Brazilië... ook de wereldtitel te kunnen prolongeren. Voorlopig gaat natuurlijk alle aandacht uit naar deze beker... en de festiviteiten daaromheen. De open bus zal door Madrid rijden de komende dagen. Het team zal bejubeld worden. Het team dat al zo keihard kei aan het werken is en al zo ontzettend lang. Maar uiteindelijk wel de prijs. Daar gaat Torres, die gaat uh, voor de tweede keer een beker omhoog houden dit jaar. Stond hij eerder al in München met de beker boven zijn hoofd... Nu doet hij dat in Kiev met de beker die toebehoort aan de Europees kampioen. En het is een verdiende prijs. En er zijn mensen die kunnen het geluk van een ander niet beamen. We zagen een emotie bij Balotelli. Namelijk betraande ogen bij de jonge aanvaller van Manchester City. Het is toch een mens. Ja. Goed, uh, Spanje Europees kampioen. Overigens uh, opvallend om te zien dat het toch weer iemand gelukt is... in een uh, nep Spanje shirt om op het podium in het elftal terecht te komen. Die werd net met heel voorzichtig zachte hand van het podium afgevoerd. Ja, ik zag het op de achtergrond gebeuren. En hebben het veld ook altijd werd keurig buiten beeld gehouden door, door de UEFA. Maar goed, dit terzijde. Fonds, slotwoord, nog even kort. Toernooi in drie zinnen. Ja, terechte winnaar met Spanje. Met afstand toch weer de beste ploeg. En uh, ja, een wisselend toernooi. Hè, met, uh, met toch wel wat, uh, wat hele... Uh, Leuke wedstrijden, maar ook wel een aantal mindere wedstrijden. Maar het is altijd zo. Ja, maar uh, 4,5 vier en zin, maar ik neem het je niet kwalijk. Dank je wel. Dank je wel voor je komst, uh, Fons, en Absoluut. je heldere analyses. Dank je wel. Tijd voor tijd. Ja, de laatste vraag over het EK-voetbal was een heel heldere. In welke minuut viel de eerste goal tijdens Spanje-Italië? Nou, het was de vijftiende minuut, dat weten we allemaal. Silva knalde hem erin. Drie luisteraars voorspelden het goed. Naar loting kwam Peter Paskerkamp... Pas Terkamp, sorry, als winnaar uit de bus. Hij kan binnenkort het officiële horloge om de pols schuiven. Ja, en de presentatoren van de sportzomer waren waarschijnlijk gewoon nog koffie aan het zetten toen het doelpunt viel. Want niemand rekende erop voor de 26e minuut op dat doelpunt. Nou, die voorspelling voor die 26e minuut... die kwam dan wel weer van Robert. Gefeliciteerd. Jij bent de dagwinnaar. is toch hartstikke mooi. Ja, prima. Uh, voor morgen een ingewikkelde vraag. 1 juli, de Tour. Uh, wat is de achterstand van de eerste renner die niet in dezelfde tijd als de ritwinnaar finisht. Dus wat is de achterstand van de eerste renner die over de finish komt... die niet in dezelfde tijd als de ritwinnaar finisht? En als iedereen in dezelfde tijd eindigt, dan is het goede antwoord 0 seconde. Voor wie dit allemaal nog eens rustig wil nalezen... die kan dat doen op radio1.nl. Tijd voor tijd. Goed, dan... Hebben wij nog een bericht? Gaan we uh, inderdaad even de naar uh, atletiek -unie. de atletiek-unie. Want uh, dat heeft de Nederlandse mannen, estafetteploeg... nu officieel voorgedragen voor deelname aan de Olympische Spelen. De ploeg werd in Helsinki Europees kampioen. Eerder vandaag maar voldeed met de winnende tijd van 38, 34 seconden. Niet aan de eis van sportkoepel NOC NSF. Wel wordt voordaan aan de eis van het Internationaal Olympisch Comité, het IOC. En daarom vraagt de Atletiek Unie de sportkoepel van de vastgestelde kwalificatieprocedure af te wijken. NOC-NSF zal uiterlijk op 8 juli 2012 over deze voordracht beschikken. 8 juli, dat is dus uh, over een weekje, volgende week zondag. Ja, klopt, ja, helemaal. Verjaardag van mijn dat vader, zodat ik het weet. Goed, het is uh, vijf voor elf. Wij kijken nog even naar mooie plaatjes van een hossend Spaans elftal. En wij, wij hadden eigenlijk op dit tijdstip graag contact gezocht uh, met Gerda Koops. Dat is de vrouw van Johnny Hoogeland. Uh, dat gaat helaas vanavond niet lukken. Omdat we daar eenvoudig genoeg te weinig tijd voor hebben. Dus uh, Gerda, bellen we morgen weer over de prestaties van uh, Johnny Hoogeland. Zo naderen we de klok van 11. Straks op deze zender natuurlijk met het oog op morgen. Het was weer een mooie sportdag deze zondag. 1 juli. Spanje is Europees kampioen. Ja, zo is het. We kunnen terugkijken op een uh, prachtig EK. Niet voor Oranje, maar wel voor de Spanjaarden. Ronaldo uh, Zagoyev van Rusland. Gomez van de Duitsers. Mant Mantzugic of, uh, de Kroaat. En Balotelli. Uh, de Italiaan mogen duidelijk zijn. En Torres, die er vandaag ook weer eentje in zijn de topscorers van dit EK geworden. Torres uh, aarste nog op een extra goal om alleen topscorer te worden. Maar dat is hem dus niet gelukt. Het eerste evenement, hebben we al eerder gezegd, zit er dus nu op. We gaan ons nu weer volledig concentreren op uh, de Tour de France. Of, om daarna vervolgens door te stomen richting de Olympische Spelen in Londen. Deze dag zit er uh, bijna op. Straks het ogen. Morgen is er uiteraard weer een sportzomerdag. Vanaf 10 uur zitten hier Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven... om u weer door een mooie sportzomerdag te loodsen. Zometeen dus het oog met John Jansen van Galen. Wat ons betreft een goede avond.